Als het uh, comité zingen in de zomer mag ik u hartelijk welkom heten hier in het kerkje. Ook een uh, speciale groet aan de mensen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ik denk ook aan mensen in de Kompas en in de Talma, die luisteren ook altijd met ons mee. U natuurlijk, van harte welkom. En u hebt allemaal uh, zo'n prachtig boekje gekregen. Er staan liederen in. En als u nou uh, zometeen een mooi lied ziet... Ik zeg het straks wel, dan mag u, kijk die meneer hier, die geeft mij al een seintje. Komt prima in orde meneer. En dan geeft u een nummer op en dan gaan we dat samen zingen. Maar vanmiddag zijn er ook medewerkers. Dat is uh, Willeke Visser, ze zit daar in de hoek, u ziet er niet zo goed. Het is een uh, collega van me op school. <laughs> uh, zij zal uh, voor ons uh, wat declameren. Tini Bakker zal een aantal liederen voor ons zingen. En aan het orgel hebben we Wouter Veenstra. Ik ben zelf uh, Willy ten Napel. Ik uh, doe al een aantal jaren mee, zo hier in het kerkje. Maar er zijn wel mensen die zien me ook op andere plekken hier op Urk waar ik mijn medewerking geef. En ik uh, vind het altijd fijn als ik hier in het kerkje toch iets mag meegeven, ook aan de mensen, wat de Heer Jezus voor mij betekent. Maar ik wil graag met u beginnen met een lied en dat is een psalm, dat is lied 12, psalm 150 vers 1 en 3, want we gaan natuurlijk voordat we beginnen eerst God loven dat we hier zijn mogen, laten we daarmee beginnen. Het staat met de paarden poorten. Alle coupletten. dat mag weten hoef je eigenlijk verder niks meer te zeggen en te zingen. Als je dat zo hoort van wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem. U mag nog een lied opzeggen. Meneer, wat zegt u? Lied 5. Dat is Psalm 84 vers 1 en 2 en als we dat gezongen hebben dan zal Willeke Visser iets voor ons voordragen. Ik heb vanmiddag geen gedicht, maar ik heb een, een stukje uit een boekje van levenslessen van Max Lucado. En het thema uit dit boek is Worden als Jezus. En ik heb hier een stukje uitgelezen wat mij erg aansprak en wat ik ook graag u voor wil lezen. De titel is Je tuin bewerken. Beschouw eens voor een ogenblik uw gedachten als zaad. Sommige gedachten worden bloemen, anderen worden onkruid. Zaai zaadjes van hoop, verheug je in een oogst van optimisme. Zaai zaadjes van twijfel en verwacht onzekerheid. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten, staat in gelaten 6 vers 7. En waar je ook heen gaat, overal wordt je daarin op de proef gesteld. Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen zo'n soort beschermde laag om zich heen hebben, waarmee ze weerstand bieden aan negatief denken en altijd geduldig, optimistisch en vergevingsgezind blijven? Zou het kunnen zijn dat zij zich beijverd hebben om zaadjes van goedheid te zaaien en zich mogen verheugen in de oogst daarvan? Heb je je ooit afgevraagd waarom anderen zo'n zure uitstraling hebben? Zo'n sombere houding, die zou jij toch ook hebben als jouw hart een, een broeikas was van onkruid en dorens? Als het hart dan een plantenkast is en onze gedachten zijn zaadjes, zouden we dan niet heel zorgvuldig moeten zijn met wat we zaaien? Zouden we niet heel selectief moeten zijn als het gaat om de zaadjes die we toelaten in deze kast? Zou er niet een schildwacht bij de deur moeten staan... Is het bewaken van het hart geen strategische taak? U mag nog een lied zeggen. Mevrouw, hier vooraan. Oh, wacht even, ik ga zo snel. Mevrouw vooraan. Lied 21. Is als de nacht valt in je leven, zingen alle vier coupletten en daarna luisteren we naar Tini. Wil niet spelen? <laughs> Wat zeg je? De wijze van de roos staat erbij. Take me here, and God and God alone. Mag nog een lied opzeggen? Ik ga eerst even achterin. 58. Ik zal even mijn boekje erbij. Tel uw zegeningen. Het zijn twee coupletten. Elke jaren uh, meestal eventjes een uh, klein verhaaltje. Het is niet zo lang, want uh, het gaat om het uh, zingen eigenlijk hier in een kerkje. Maar ik wil altijd ook even iets vertellen over mezelf. Nou ben ik zelf niet zo belangrijk, daar niet van. Maar toch wil ik u iets uh, meegeven. Ik, uh, ik ben, uh, dat zei ik al, Willy de Apel. En uh, sommigen die kennen me hier ook, maar sommigen die zullen me niet kennen. Daarom vertel ik altijd even iets van mezelf. Ik ben al dertien jaar alleen. Ik heb vier kinderen. Maar sinds februari dit jaar ben ik eigenlijk helemaal alleen thuis. Want de meeste van de kinderen wonen op kamers. En er zijn er zelfs twee, die, twee dochters die werken al. Dus die komen niet zo vaak thuis. En het is zachtjes aangegaan dat je helemaal alleen komt te staan... En ik dacht, nou dat zal wel meevallen, als je helemaal alleen komt. Maar dat viel dus niet mee. Helemaal alleen, want ja, je komt uh, overdag, dan werk ik op school. En je komt s'avonds thuis en je doet je eten en uh, nou, daar zit je dan. Gelukkig zit ik nog in een aantal commissies en uh, <laughs> ik zit ook nog op een koor. Dus uh, wat dat betreft, maar toch, je bent alleen. En uh, nou zong uh, de Tini de net uh, God and God Alone, dat is eigenlijk mijn lievelingslied. Als ik dat lied hoor, dat geeft mij altijd weer uh, sterkte en moed en kracht om uh, door te gaan. Maar nou, uh, ik heb heel wat boekjes thuis en nou las ik van de week, want ik denk, ja wat zal ik nou eens in een kerkje even een klein verhaaltje vertellen. En het, uh, het is uh, anders dan anders, het thema deze zomer. En dan las ik een uh, verhaal van iemand uh, die heel bang was toen hij een jongetje was. Hij heet uh, John Hunt. Het is al uh, heel lang geleden. In uh, 1822. Hij was tien jaar. En zijn ouders die dachten, nou ja, wat moet hij nou worden? Want zijn vader was boer. En uh, zijn vader dacht bij zichzelf, nou dit wordt niks hè. Want hij is bang voor onweer. Hij, uh, als er een hond begint te blaffen, dan... Uh, dan krimpt hij al helemaal in elkaar. Wat voor beroep moet hij nou worden? En zo zaten die vader en moeder te praten. Maar weet je wat die jongen nou later geworden is? 17 jaar later is hij zendeling geworden op de Fiji-eilanden. Nou, ik weet niet of u de geschiedenis een beetje kent, maar daar op die eilanden, daar eten ze ook mensenvlees. Dus, en daar kwam die jonge jongen dus, want ja, hij was 17, dus stel maar op, met 10, dat is uh, 27, samen met zijn vrouw, om daar als zendeling, daar te gaan werken. En dan zul je denken, ja, maar dat was toch die jongen die zo bang was? Nou, maar die jongen had iemand geleerd te ontmoeten. En hij had iemand leren kennen, en dat was tegen Jezus. En de heer Jezus was zo in zijn hart gaan werken. Hij was nog wel altijd bang. Maar niet meer bang om toch te gaan vertellen wie de heer Jezus is. En daar werd wel eens vaak spokenverhalen verteld. En ze hadden zich verkleed en ze kwamen hem plagen. Daar die mensen, want ze wisten eigenlijk dat John Hunt heel bang was. En toch bleef hij doorgaan. En toen las ik in dat verhaaltje, later stond er dat er wel honderdduizend van die eilandbewoners daar tot geloof gekomen waren. Door die ene jongen, die zo bang was toen hij tien jaar was, maar toen hij Jezus had leren kennen, toen kon hij verder gaan. En toen las ik dat verhaaltje en toen denk ik, wat zit ik toch na te denken over dat ik alleen ben want ik ben er eigenlijk helemaal niet alleen. De Heer Jezus is iedere dag bij me. En dan kan ik verder gaan. Dan kan ik doorgaan. Het is moeilijk wel eens. Maar ik weet, Hij is bij me. Hij bidt voor mij. En Hij geeft mij de kracht en de moed. En ook zo hier in het kerkje. Om toch iets mee te geven ook aan u. Want Hij is ook voor u aan het kruis gestorven. Maar wat een wonder, hij is ook weer opgestaan. En hij heeft ons een nieuw leven gegeven. Een leven van genade alleen. En dan kun je alleen maar je handen vouwen. En dan kun je hem alleen maar de eer toebrengen. Maar u mag nog een lied zeggen. Meneer, vijftig. Oh, dat waren er meer die vijftig willen zingen. Dat is ben reizend naar die stad. Eén, drie en vier. Thank <laughs> you. Meteen nog even een keer luisteren naar Willeke en ook daarna naar Tini. Ik wil nog even verder gaan op wat ik net had verteld. Over je tuin bewerken. En er staat een stuk in Spreuken, Spreuken 4, vers 23 tot 27, komt uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Effen de weg waarover je gaat, dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links. Wijk alleen uit voor het kwaad. En er staat nog een uh, kleine overweging bij. Je hart is een kweekkas met goede tuingrond, klaar om veel vrucht te produceren. Je verstand is de poort naar je hart. De strategische plaats waar beslissingen genomen worden over welk zaad gebruikt zal worden en welk zaad verworpen. De Heilige Geest staat klaar om je te helpen, je hart te bewaken. Hij staat samen met jou op de drempel. Zo zeggen, wat gaat Tini nu doen? Maar ik zit wel eens achterin en hij zit ook achterin. Ik denk, hé, hey, wie zingt dat toch? Nou, ik denk, die moet een keer, als ik de kans krijg, moet die even een lied met me gaan doen. En dat is, uh, het is psalm 100, op de wijze van 104, uh, psalm 134. Je een Nou je naam, Jaap, dus uh, je bent er nou koud om. <laughs> u mag er nog een lied op zeggen, lied 14. Dat is uh, beden voor de vissers. En uh, ik hoorde daar ook iemand wat zeggen. Wat zei u? Oh, lied 1a. Dus kun je het onthouden? Eerst lied 14. Eerst 14 en dan lied 1a. Zingen we dat er gelijk achteraan. Thank <laughs> Er zijn er ook wat kinderen in de kerk en dan kan ik het natuurlijk niet over mijn hart laten gaan om ook even een kinderlied te gaan zingen. Maar ja, daar kunnen wij grote mensen gewoon mee meedoen hoor. En uh, dat is uh, lied 38. Jezus houdt van alle kleine kinderen staat erboven. Daar zingen we eerst. En daarna zingen we Jezus houdt van alle mensen. Daar zingen we er gewoon achteraan. In de kerk is veel te snel voorbij, hè? Want ja, nou zitten we al, uh, al een beetje over drie uur. En uh, er komt nog één lied, meneer, dat zingen we zo, maar uh, ik wil graag even, uh, voordat wij nog een lied gaan zingen, de medewerkers uh, bedanken: Willeke, Tini, Wouter, de orgel, en. Uh, nou ja, ik bedank. Nee, ik bedank mezelf niet. <laughs> ik dank God. Dus uh, dat hij mij de kracht hiervoor geeft. Uh, als we straks nog één lied zingen... dan uh, na afloop, dan uh, kunt u nog even hier blijven staan kijken. Maar u kunt ook nog een keertje terugkomen. Want uh, op elke werkdag, van maandag tot en met vrijdag... van twee tot drie uur zijn er weer andere medewerkers. Maar dan kunt u lekker even meezingen, zelf een lied opgeven. Op woensdagavond dan, uh, is er altijd een uh, In de Bettelkerk... Dat begint om half acht of kwartvraag, begint de samenzang, maar zorg dat u op tijd bent. De komende week kan ik even een beetje reclame maken. Dan zingt Excelsior, daar zit ik zelf op, dat is een gemeen koor. Dus als u tijd hebt, volgende week woensdag, kom ook eens een keer naar de Bethelkerk. kunt u ook meezingen. Daar zingen ze ook prachtige liederen in en dan kunt u lekker meezingen. Maar u mag nog één lied opgeven, dat is ook deze laatste lied, dat zingen we ook staande. Nou. 30. goed. Die dertig. Welk een vriend is onze Jezus? Zingen we dat staande? Ja, de mensen mogen blijven zitten, hoor. U mag blijven zitten. u al een wel thuis en er is ook nog een collecte voor de onkosten mag ik hartelijk bij u aanbevelen